Ik geloof dat er positieve ontwikkelingen zijn", zei Trump. Vorig jaar dreigde hij nog met fire and fury als Noord-Korea door zou gaan met rakettesten. IJsland gaat weer jagen op finvissen. De walvissoort staat op de lijst van bedreigde diersoorten van het Wereld Natuurfonds. Het grootste walvisvaartbedrijf van IJsland laat weten dat het in de zomer zo'n 160 finvissen wil vangen in de noordelijke Atlantische Oceaan. Afgelopen twee jaar was er een pauze. Dat kwam omdat de export van vinvissen naar Japan stil lag. IJsland is samen met Noorwegen het enige land dat openlijk het wereldwijde verbod op commerciële walvisvaart negeert. Het weer, vannacht rustig en vrij helder, minima rond een graad of zes. Morgen volop zon en een matige oostenwind. Het wordt 20 graden aan zee tot 26 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.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 We zijn er tot zes uur voor u en we helpen u de nacht door met een mooi programma. We nemen u mee naar Spookstad Den Helder. De stad wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog... bijna om de twee weken getroffen door zware bombardementen. Maar waren het nou de Duitsers of toch de geallieerden? De tijgermug, de muskersrat en de Japanse duizendknoop. Allemaal vreemde exoten die hier niet in Nederland thuishoren... maar die het toch prima naar hun zin hebben. Misschien wel net iets te. Maar valt er nog wel iets tegen te doen? En we praten live met hoogleraar Mediatheorie Joost Razens in New York. Hij doet onderzoek naar de zogenoemde serious games. Games die proberen de mening en het gedrag van mensen positief te veranderen. Bijvoorbeeld als het gaat om dingen als immigratie en klimaatverandering. Tot zes uur vanavond, Focus.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 Zo, so, u dacht ik probeer te slapen hoor. A Brimful of Asha van de Corner Shop. Uh, in de remix van Norman Cook. die is een stukje sneller dan het origineel. Deze remix is uit 1998. Een lekkere plaat om wakker mee te blijven. Focus. De zwaarste dag. Die wij, ik mag haast wel zeggen, in de geschiedenis van Den Helder. En met een zwarte kool moeten aantekenen. Is de dag van maandag. Maandagnacht. Wij om 11.40 uur 40 werden gewekt door de eerste bomaanval. De bomaanval die door is gegaan tot 3.45 uur. 45. Dus vier volle uren achter elkaar. Wat daar de bevolking heeft moeten leiden is onbeschrijfelijk. Wanneer ik het moet zeggen voor personen alleen... dan hebben wij nu 36 doden... 23 zeer zwaar gewonden... en 20 lichtere gewonden. En als u mij nu vraagt... waarvoor het dat alles... dan kan ik eenvoudig zeggen dat wij het niet begrijpen. Wij kunnen niet begrijpen dat de stad ten Helder... die vroeger marinebasis was... en nu een militair object... naar ik meen van weinig betekenis... althans op het ogenblik dat deze stad ten helder in zijn burgerbevolking zo heeft moeten leiden. Het is voor ons onbegrijpelijk en het, begrijp... het blijft voor ons onbegrijpelijk. Ik ben in die hel geweest en met mij vele anderen. Die nacht van die maandag, die zal ons bijblijven. Ik mag wel zeggen, tot op ons sterven, uur. Ja, burgemeester, ritmeester van Den Helder, die in de hel van Den Helder is geweest... in een opname van 28 juni 1940. Een paar dagen na een van de hevigste bombardementen... op de stad in de kop van Noord-Holland. Aanstaande zaterdag gaat het tv-programma Andere Tijden over Den Helder. Een van de meest gebombardeerde steden van Nederland... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marinewerf Willemsoord en de schepen van het Marsdiep. De schepen die in het Marsdiep voor anker lagen... waren de belangrijkste doelwitten. Maar ook het centrum van de stad werd hard geraakt. Burgers vluchten massaal de stad uit... en Den Helder veranderde langzaamaan in een desolate spookstad. De regisseur van de uitzending, Jaël Koren, is bij ons te gast. Welkom, Jaël. Hallo. 73 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... en andere tijden heeft weer iets gevonden... waar nog niemand van gehoord heeft. Hoe komen jullie erop? Um, het, is, het idee kwam van Hans Goedkoop... die uh, de burgemeester van Den Helder kent. En ik denk dat het ongeveer zo gekomen is. Want inderdaad, niemand uh, wist hier iets over. Niet veel mensen... Um, en dat is ook, denk ik, logisch. Omdat er veel Duitse bombardementen op veel Nederlandse steden, grotere steden, zijn geweest. Ja, Rotterdam is het bekend natuurlijk. Rotterdam, Vlaardingen, Haarlem. Dus dat Den Helder is een beetje uh, in de verdrukking geraakt. Ja, maar het toch, Den Helder is in de as gelegd. En als je het eenmaal weet, dan begrijp je ook opeens waarom Den Helder eruit ziet zoals het eruit ziet. En namelijk als een wederopbouwstad met uh, eigenlijk uitsluitend gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog. De schade moet in ogen geweest zijn. Ja, de schade was heel groot. Heb jij iets gezien van hoe het eruit zag uh, na die bombardementen of na de Tweede Wereldoorlog? Nou ja, wij hebben foto's uh, gezien hm. uh, van uh, ja, ingestorten. Pleinen, huizen, uh, politie, uh, ziekenhuizen, noem maar op. Dus we hebben foto's gezien. Maar het gekke is, als je nu door de stad loopt... we hebben dat nu vaak gedaan... Uh, dan, zie, dan kan je eigenlijk, en je weet dit... dan kan je eigenlijk wel voelen... dat het nooit meer goed gekomen is met die stad. Nee, het is helemaal ontwricht. Het, het is ontwricht, ja. ja. Was het een mooie stad eigenlijk, dan helder? Want het was wel historisch. Er gingen al, al jaren natuurlijk schepen vanaf de reden van Texel uh, overal naartoe. Um, ja, dat kan ik moeilijk zeggen. Ik denk een klassiek Nederlands stadje. Ja, een Hollands stadje. Ja. Um, waarom was het een handige doelwit? Van de geallieerden bedoel je? Ja, ja. even ervan uitgaan de, dat het vooral de geallieerden zijn geweest. die. Want dat is een belangrijke vraag nog in jullie uitzending. Hè? Ja. Wie heeft het meeste gebombardeerd ja. in Den Helder? De Duitsers hebben per ongeluk één keer uh, na de Nederlandse capitulatie Den Helder gebombardeerd. Per ongeluk? Hoe is dat? Per ongeluk, omdat uh, de piloten in het toestel uh, de opdracht uh, hadden, maar niet gehoord hadden dat Nederland had gecapituleerd. Ze wisten het nog niet. Ze wisten het niet en lieten dus per ongeluk die lading vallen. Wow. Uh, de rest van de oorlog uh, hebben de geallieerden den helder gebombardeerd. En daar zijn twee redenen voor. Uh, de ene is, ze vlogen natuurlijk naar Bremen, Hamburg, etc. om Duitsland te bombarderen. Soms lukte dat niet. Uh, dan konden ze niet landen en moesten hun bommen loslaten... Want je kon niet met een vliegtuig vol met bommen weer landen, landen in Engeland dat kon, dat kon je niet. Dus dat. Uh, en uh, de andere reden is dat uh, de Rijkswerf natuurlijk, de, of Den Helder en haar Rijkswerf in handen van de Duitsers waren. En dus uh, uh, die strategische plek een doelwit was voor de geallieerden om die Duitsers eruit te krijgen. Uh, maar was het een doelwit in de zin dat ze ook wel goed wisten waar ze op mikten. Nou, een van de dingen die we in, dit, uh, in deze uitzending uh, vertellen. is dat de navigatie nogal primitief was van de Engelsen. Dus dat, uh, met de bedoeling bijvoorbeeld de Rijkswerf te bombarderen. mikten ze er vaak naast. En mede om die reden is de stad volledig verwoest. Ja, ik, ik, ik heb de uitzending gezien. Eén op de vijf bombardementen was raak. En raak is dan binnen een straal van acht kilometer van het doel. Ja. Oké, okay. ja. dat is wel even, dat is niet wat je noemt een precisiebommenement, maar dat klinkt eerder als inderdaad het lozen van je bommen. Ja, exact. Uh, in de hoop dat je wat raakt. Ja, nou die luchtoorlog expert Nauta, die legt dat ook uit, hè? dat is in 1941 is er een onderzoek gedaan naar de precisie en daar is dit uitgekomen. Ja, schokkend eigenlijk ja. Dat, dat ze proberen om marineschepen... en haveninstallaties en havens en al die dingen te bombarderen. Dat is legitiem in een oorlog. Maar je weet gewoon zeker dat je daarbij uh, allerlei burgerdoelen raakt. Dat, wist, dat wisten ze dus ook gewoon zeker... Dat ze dat deden? Ja, dat, dat wisten ze. Nou ja, tenminste, ja, er is gedocumenteerd dat ze het centrum hebben gebombardeerd. Hoe ging het met die mensen? Um, Den Helder, een stad van een paar duizend inwoners in, in 1940, vermoed ik. Hoeveel mensen woonden er ongeveer? Weet je dat? Ik dacht 49.000 of zo. Oké, okay, nou best een aardig stadje. Ja. Um, hoe ging het met die mensen? Bleven die in Den Helder? Nee, de meeste mensen zijn gevlucht. Uh, na 24 juni, na dat uh, eerste grote uh, geallieerde bombardement... Waarheen? de meesten gingen in naar de dorpen rondom uh, Den Helder... Mm -hmm. uh, waar ze in hele primitieve omstandigheden moesten verblijven. Ja. En uh, omdat ze natuurlijk af en toe wilden kijken... hoe het was gesteld met hun dichtgetimmerde huizen... gingen ze wel regelmatig terug of om te werken of naar school te gaan... terug naar Den Helder... Uh, maar moesten dan weer gelijk weg als er gebombardeerd werd. Want ja. de bombardementen gingen continu door. En uh, ja, dat is dus ook zo apart, hè? want we kennen wel de bombardementen... Uh, op de andere steden in Nederland. Maar dit is dus een plek geweest die voortdurend eigenlijk gebombardeerd werd. In het programma uh, is er iemand die heeft geteld... hoeveel keer uh, de helder gebombardeerd is. Dus we gaan even luisteren naar dat fragment. 152 maal. En als je er ook de bombardementen bij betrekt die op Den Helder plaats moeten hebben gevonden... maar waarvoor geen lokale rapportages zijn... dan kom je voor 163 keer. Den Helder is de meest gebombardeerde stad in Nederland. We hoorden Hans Nauta uh, en hij zei... 152 keer um, is er gebombardeerd... en als je de niet-gerapporteerde bombardementen meetelt... 163 keer. Uh, ja, dat is dus bijna wekelijks. Ja, dat is bijna wekelijks. Um, Um, wat doet dat met een mens als je daar af en toe in die stad komt en, en je ziet dan weer dat, dat huis weg en dat huis weg en dat? Heb je, heb je met mensen gesproken die dat meegemaakt hebben? Ja, we hebben met uh, drie mensen gesproken die het meegemaakt hebben als kinderen in de tijd. Ja, het voornaamste um, wat ik ervan gezien heb is de angst. Hm. Angst, bedruktheid, uh, onveiligheid. Ja. Uh, en dat kunnen ze tot op de dag van vandaag zo reproduceren dat je denkt... het is blijven hangen. Wenden het ook? Ja, er is één meneer... meneer Beers, die zegt... het wenden... Uh, op den duur wel. Het lijkt ja. een beetje op wat, wat we nu... op televisie zien, hè? van die steden... in het Midden-Oosten die... die uh, nou ja, voor ons gevoel... voortdurend gebombardeerd worden. Waar mensen maanden, soms jarenlang... Uh, midden uh, op de frontlinie wonen. En je ziet dan ook... Uh, soms beelden van dat het dagelijks leven daardoor doorgaat. Mensen gaan naar school. Mensen proberen aan hun kortje te komen. Uh, iets dergelijks. Zo'n zo soort sfeer moet er bijna geweest zijn. Het leven ging voor een deel misschien ook door. Uh, ja, maar niet in de stad. Mm -hmm. De mensen waren weg. Ja. ja. Hè, en toen het derde spergebied uh, ingesteld is. In Wat de, uh, is dat? Het spergebied is een gebied waar je niet meer mag komen. Dat werd ingesteld door de Duitsers. Mm -hmm. uh, in november 1943 uh, is het laatste spergebied... Ingesteld. Je mocht dus niet meer in de stad als je er niks te zoeken had. Okay. Dus ze waren daar helemaal niet. Toen was het afgesloten. Ze waren in de dorpen rondom de helder, zei je. Hoe werden ze daar opgevangen? Want uh, er zijn niet heel veel dorpen. En als je meer dan 40.000 mensen kwijt wil, dan is dat toch wel een opgave. Ja, wat ik ervan gehoord heb, was het best een probleem. Mensen sliepen in bollenschuren, kippenboeten. Uh, dus een kippenhok en kippenboet. Kippenboet, Bordel een Noord-Hollands voor kippenhok. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat was niet gemakkelijk. Ik, uh, ik heb uh, begrepen dat het ingewikkeld was. Het, de opvang. Ik zag een foto van kinderen die in de openlucht les krijgen. Ja, Telma. Ja. Sandstra, ja. Ik neem aan uh, dat ze daar in de latere jaren... wel wat voorzieningen voor gemaakt hebben. Dat uh, mensen toch min of meer permanent... Uh, daar zijn... Uh, daar hebben we verbleven van. Dat weet ik niet. Ik weet wel van Thelma Vlazantstra dat ze negen keer van school gewisseld is. Negen keer? Ja. Oké, okay, dus je kan eigenlijk niet zeggen dat ze, uh, dat ze echt opgevangen is. Um, dan nog even de periode na de oorlog. Het is nu zo dat als je uh, in een oorlog geweest bent als militair... bijvoorbeeld dat je uitgebreide psychologische begeleiding krijgt. Um, tenminste, daar mag je op hopen. Uh, hoe is dat met deze mensen gegaan? Uh, nou, ik vond het niet zo discreet... om ze daar zo rechtstreeks naar te vragen. Uh, ik denk dat ze er nog steeds heel erg last van hebben. Wat vertellen mensen? Uh, uh, nou, mevrouw uh, Vlas bijvoorbeeld... die kan het niet hebben om een vliegtuig te horen. Dat vindt ze naar haar. Is ze bang voor een bom? Ehm... Um... Meneer de Kok die heeft zich in die oorlog als jongetje ontzettend eenzaam gevoeld. Ik weet niet precies wat hij daar nu nog... Uh, hij zegt dat hij nooit zo bang geweest is als toen. Ja. Um, ja. En bij meneer Beers kan ik het ook alleen maar raden... dat het zoveel indruk heeft gemaakt... dat ze zich dingen zo goed kunnen herinneren nog. Ja. Dat is toch nog een generatie mensen in leven... voor wie een het overvliegend vliegtuig... Uh, herinneringen, afschuwelijke gebeurtenissen met zich meebrengt. Uh, dat is wel zo'n beetje de laatste generatie, denk ik, waar we het over hebben. Uh. Ja, dat denk ik ook. En uh, dat is jammer. Het zijn, de laatste generatie zijn uh, waren de kinderen van toen. Die zijn nu bijna dus. ja, negentig. We kunnen nog praten met, met iemand van die generatie. Aan de telefoon is Thelma Vlas. Fijn dat we u kunnen spreken. U was nog een kind toen de oorlog uitbrak. Ik oh. was tien jaar en... Uh... Het, het, het, het, het was prachtig mooi weer, dat, dat, dat weet ik nog wel. En uh, ik deed s morgens de gordijnen van mijn slaapkamer open. En toen zag ik dat, uh, dat er allemaal vliegtuigen in de lucht waren. Ze waren vreselijk aan het schieten. En die vliegtuigen die waren uh, uh, magnetische mijnen aan het uh, gooien in het, uh, in het marsdiep. Uh, al en, met de bedoeling om schepen uh, te raken of om te verhinderen dat schepen zouden uitvaren. Ja, dat, uh, dat ze de haven uit zouden varen. Uh, en toen riep mijn moeder, tel maar kom je bed uit, want zij had de radio aanstaan. Ze zegt, want het is oorlog. Dus uh, nou, ik naar beneden. En nou, toen hebben we de, <hijngen> eigenlijk de komende dagen constant uh, bij, de, bij de radio gezeten om te luisteren wat, uh, wat er allemaal gebeurde in het land. Want uh, ja, televisie was het toen nog niet. Had u, had en, u een uh, beetje een goede indruk van wat er aan de hand was? Ja, nou, ik weet het, ik was een kind. Ja, hoe oud was u? En uh, ik, uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat, uh, wat, wat er zich afspeelde in, uh, in, in, in in, in mijn omgeving, in Nederland en in de wereld. en Misschien dat mijn ouders er wel van op de hoogte waren. Maar, uh, maar ja, ik, ik begreep wel dat het ernstig was. Dat, uh, dat begreep ik wel. Ja, Want, um, uh, nou ja, je hoorde ook dat schieten... en uh, die vliegtuigen allemaal boven de Helder, Dus dat was natuurlijk wel uh, griezelig. De, de echte oorlogshandelingen van het begin van de oorlog... waren snel afgelopen. 14 mei werd de capitulatie getekend. Kunt u zich dat nog herinneren dat u daarover hoorde op de radio? Ja, ja, ja. Um, nou ja, ik, ik vertel nu dat we de hele tijd naar de radio luisterden. En toen de 14e mei, toen waren we het eigenlijk een beetje zat. We wilden dus even uit. En toen zijn we een fietstochtje gaan maken naar Huisduinen. En uh, daar heb je het, het fort. Dat heet dan uh, tegenwoordig Fort Napoleon. Ja. En uh, naast dat uh, fort, uh, daar uh, was een caféetje En er zaten allemaal hols soldaten in. Want die waren eigenlijk gelegen in dat fort. Ja. En uh, wij wilden daar wat drinken. Hm. Wij kwamen binnen. En uh, toen zeiden die uh, soldaten stil zijn. Want uh, de radio uh, toespraak van uh, uh, generaal Winkelman die komt zo. Dat was de en daar wilden hebben... we naar luisteren. Dus wij gingen zitten. En toen hebben we met die hondse soldaten hebben wij meegeluisterd... naar uh, de reden van uh, generaal Winkelman... Ja. die uh, aankondigen dat het land dus gecapituleerd was. Ja. Nou, die Hollandse oh, soldaten die vonden het zo verschrikkelijk. En die begonnen allemaal zo vreselijk te huilen. Dat weet ik nog goed. Ik heb, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel volwassen mannen zo zien huilen. Ja, ze hadden ja. verloren. Binnen vier dagen was de oorlog verloren. En, ja. en er kon niet meer gevochten worden waar ze zich zo lang op hadden voorbereid. Um, ja. Je zou, ja. Je zou denken, oké... Okay, um, we zijn bezet, de oorlog is afgelopen. Dat is het beeld wat wij hebben van, van wat er na, na dat moment gebeurde. Uh, er is niet meer gevochten, maar in Den Helder was dat niet zo. Hey. Nee, nee, want uh, toen dus die, uh, die reden van uh, generaal Winkelman geweest was... stapten wij op de fiets en reden naar huis. Want ik woonde, uh, woonde op de Javerstraat, dat is vlak bij Huisduinen eigenlijk. Mm -hmm. Een beetje aan de rand van de stad... En uh, nou, we waren eigenlijk koud thuis. En toen viel de eerste bom. En toen zijn wij uh, nog door de Duitsers van s avonds zeven tot s avonds elf naar Rotterdam dus. En nadat het land overgegeven was, gebombardeerd. Maar de Duitsers waren al in Den Helder, die hadden de stad bezet. En, en nee, ze... nee, die waren er nog niet. Want ah. dat was de dag van de overgave van het land. Oké, okay, ze waren nog niet in den helder door. Ze waren er nog geen Duitsers in den Helder. Nee, maar ze hebben nog wel, ondanks dat uh, de capitulatie dus getekend was, uh, toch nog gebombardeerd. Hoe kon dat dan? Bent u daar later achter gekomen? Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Uh, het was een uh, represiemaatregel. Want uh, er was een, een, uh, een oorlogsschip... De Johan van Olde... Uh, Johan Maurits van olde -Banneveld. Ja. Nee, van... Uh, uh, van Oranje-Nassau. En die had assistentie gegeven... Bij de... Um, Hollandse soldaten. Want die hebben toen na de overgave nog... Waar, vochten ze nog door. Ja. En die wilden zich niet overgeven. En... Um, toen um, moesten... De... de, de commandant van Den Helder, die moest uh, later naar uh, de generaal Veld komen. De Duitse omzijmer? Uh, ja. Um, en die had tien gijzelaars had die, uh, uh, uh, gevangen genomen. Hm. En als, uh, als die commandant niet kwam, dan zouden die natuurlijk gefusilleerd worden. Hm. Maar uh, die commandant is toegegaan en uh, toen. Uh, <coughs> um, toen bleek dat uh, hij wilde een aparte capitulatie-overeenkomst uh, sluiten. En uh, hij heeft toen uh, opdracht gegeven om, uh, als represaille, dat, dat schip dus uh, uh, de assistentie gegeven had. Um, um, heeft hij dus den helden gebombardeerd en dat schip is later. Toen uh, is, is het uitgevaren op, uh, op weg naar Engeland. Ja. En toen is hij, later, uh, uh, is hij uh, geturpedeerd en in de grond geboord. Oké, okay, daar is niks meer van overgebleven van het schip. Maar de Duitsers hebben dus nog de helder in de meidagen van 1940 gebombardeerd na de capitulatie. Als een ja. soort straf voor het verzet, wat, um, wat een van de marineschepen heeft geboden. Ja, in Kornwerderzand de zand. Dat is dus de, aan de afsluitdijk, ja, hè? afsluitdijk. Ja maar, ja, maar nog steeds was het... Die hebben heel lang stand gehouden. En uh, als straf werd een toen gebombardeerd Ja, en, maar nog steeds was het niet gedaan. Want het bombarderen ging, ondanks dat uh, uh, Nederland bezet was door de Duitsers... het bombarderen ging gewoon door. Wie waren daarna die gingen bombarderen? Weer de Duitsers of andere, andere partijen? Nou, dat is heel controversieel. Want um, ik, heb altijd, ik heb namelijk zelf gezien dat Duitse vliegtuigen op den helden doken en bommen gooiden. Want die, die hadden een, een ander uh, uh, uh, teken op hun, uh, ja. op hun vleugels dan de Engelsen. De Engelsen hadden een rondje met kleurtjes. Ja. En de, Engel, de Duitsers die hadden die, die swastika. Zelfs nou. als een kind wordt deskundig op dat terrein op een gegeven moment. Ja, nou, we waren uh, tijdens dat tweede bombardement het huis uitgevlucht. Uh, naar Timopark. En daar lagen we in de bosjes om de, nou ja, het bombardement af te wachten. De helden brandden verschrikkelijk. En overal gooiden ze van die uh, lichtvakkels uit. En uh, <totstutters> toen zag ik in een schijnsel van... Die brandende stad en, en, die, en die fakkels. zag ik dat er Duitse vliegtuigen waren. Ja. En mijn vader, die, die vloekte nog. en die zei: oh, Het zijn de moffen die het doen. De schofte. En uh, nou ja, dat heb ik mijn hele leven meegehaald, mee meegedragen. En uh, ik heb altijd gedacht dat het gehele bom, bombardement. Door, uh, door de Duitsers uitgevoerd is. Daar was ik heilig van overtuigd. En uh, later ben ik in contact gekomen met Hans Nauta. Ja. En uh, toen zijn we oh, gaan sorry, zoeken, sorry. tenminste hij is gaan zoeken in, uh, in de archieven. En toen bleek eigenlijk dat uh, ook de Engelsen de Helden gebombardeerd hebben. Ja. En wat, wat <tie> denkt u dat er gebeurd is? Ja... Ik voor mezelf ben ervan overtuigd dat de Duitsers gebombardeerd hebben. Hoe dan ook. Want ik zal u vertellen waarom. Uh, de dag voor, voor, uh, voor het de grote bombardement, het tweede bombardement... toen werd uh, de werf gebombardeerd door de Engelsen. Toen raakten ze een grote olieopslagplaats En het was een enorme brand. Maar dat waren de Engelsen? Was over, dat waren Engelsen, ja. Dat, dat was overdag. En het was een enorme brand. En de hele heel de helder was gewoon in een grote zwarte rookwolk gehuld. En uh, ze hebben altijd verteld in Den helder... dat dat bombardement uh, uitgevoerd was door de, door de Duitsers. Het tweede bombardement. Uh, als repressaie van dat feit dat die Engelsen... die uh, op de werf dus de boel in elkaar gegooid hebben. Ja. Uh, uh, hoe het ook zij, het blijft uh, een ontzettend spannende uitzending te worden... waarin we uh, uh, van alles gaan horen over de geallieerden en de Duitsers... die eigenlijk met z'n tweeën hebben geprobeerd om Den Helder in de as te leggen. Dat is uh, helaas vrij goed gelukt, heb ik begrepen. Uh, draagt ja. u dat, dat, dat toch met zich mee? Dat u dat allemaal meegemaakt hebt als kind? Nou, ik ben er wel... Mijn hele leven eigenlijk mee bezig geweest. Ik zal u vertellen waarom. Uh, elke keer als dus... Uh, uh, Rotterdam herdacht werd... dan kwam alweer het feit naar boven... dat Den Helder daarna nog gebombardeerd is. En dat daar nooit over gesproken werd. En dat er nooit aandacht aan geschonken werd. Okay. En... Uh, nou, dat, dat start mij eigenlijk. Nou, Want dat... wij hebben verschrikkelijk daaronder geleden. En uh, ik heb ook heel veel uh, dingen dus, uh, gepubliceerd... in, uh, in uh, dagbladen en, en in, in uh, tijdschriften. En er werd eigenlijk nooit op gereageerd. Nou, dat, en, dat, uh, die omissie is dan hersteld. Uh, aanstaande ja. zaterdag in andere tijden. Uh, dank u wel ja. uh, voor uw verhaal. Ja, ja. Fijn dat we even konden spreken, mevrouw Vlas, over die, over die verschrikkelijke tijd. Um, je zal het maar meemaken hè, dat je iedere keer als er een vliegtuig overkomt, dat je dan in elkaar duikt. Omdat je denkt, waar is de bom? Uh, naast mij zit nog steeds Jael Corin, de regisseur van andere tijden, en de maker van de aflevering over de bombardementen op Den Helder. Jael, ik wil met jou ook nog even kort terug naar die controverse... over um, het bombardement van 24 juli 1940. En mevrouw Vlas, een van de laatste nog levende ooggetuigen... die denkt dus dat het de Duitsers waren die Den Helder nog een keer bombardeerden. Misschien wel nadat de Engelsen waren begonnen of zo. Eh, Nederland en Den Helder zijn dan net bezet door de Duitsers... maar dat bombardement zou een soort repressiemaatregel zijn. Wraak voor het verzet dat de stad had geboden bij zijn verovering. En de ooggetuigen menen ook gezien te hebben... dat de Duitsers de stad wilden ontvluchten. Hoe is eigenlijk de sfeer in Den Helder op de dag van dat bombardement? 24 juni 1940... Uh, wat uh, de mensen ervan vertellen was de sfeer al angstig. Mm -hmm. uh, er was al veel kapot. Uh, en alsnog noemen zij dat bombardement van 24, 25 juni... het grote bombardement. Ja. Uh, is, is dat op, ook zo, objectief gezien? Objectief dat een... misschien niet, maar het was natuurlijk um, vroeg in de oorlog. Dus alles had nog impact. Ja. En er is een controverse over wie dat nou gedaan heeft. Waren het de Engelsen of waren het de Duitsers? De Duitsers hadden zich al een keer vergist. Vertelde je net. Die, die uh, hadden per ongeluk Den Helder gebombardeerd... omdat het bericht nog niet doorgekomen was... dat de oorlog voor Nederland afgelopen was. Uh, hoe is die controverse ontstaan? Um, nou, het zijn dus de Engelsen geweest... die op 24 juni Den Helder hebben gebombardeerd. De controverse is ontstaan omdat... Uh, de inwoners natuurlijk uh, gewend waren dat de Nederlandse steden daarvoor gebombardeerd waren uh, door de Duitsers. Ja, die waren niet geliefd uh, geworden daardoor. Absoluut niet geliefd. Uh, dus hun waarneming. Uh, was toch misschien een beetje uh, vertekend. Ja. Omdat ze dachten, ja, natuurlijk zijn dat de Duitsers. Terwijl je met de kennis van nu zou zeggen... ja, het is evident dat de geallieerden probeerden... om de haveninstallaties en de schepen, voor zover ze daar nog waren... Uh, van de Nederlandse marine of de Duitse marine uh, te bombarderen. Dat Den Helder een doelwit is. Ja. Maar blijkbaar was dat nog niet bij de mensen in hun hoofden zo... Dat was niet, uh, uh, niet zo duidelijk ingedaald. En het is zelfs... Als ik het goed heb, pas in 2005 uh, in de archieven gevonden door meneer Nauta. dat de Engelsen inderdaad de opdracht hebben gegeven. Uh, te bombarderen. Nou is er natuurlijk wat controversie omtrent die nacht. En uh, toen ik in de archieven was, toen ben ik natuurlijk verder gaan zoeken. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een rapport uit de Engelse archieven. Dat is het, um, de Operations Order, oftewel de, de, de, de Order van die nacht met de verschillende doelwitten. En daar staat letterlijk in: Dockyard Installations at Willemshoort. Ja geloven de mensen het nu, dat het Engelsen waren? Ik denk sommigen wel en anderen niet. Nee, nee, en dat laten we dan maar zo, want het zijn oude mensen. En die uh, hoeven we niet meer te overtuigen van hoe de geschiedenis in elkaar zit. Hoe is het verder met die mensen nu? Hebben ze last gehad van, van wat zij meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog? Um, nou ja, dat kan ik natuurlijk niet precies zeggen. Um, ik denk dat mevrouw... Uh, Vlas het goed zegt van als ik, nog steeds, als ik een vliegtuig zie dan denk ik nog steeds oh jee een bom uh, ik vind het verhaal heel sterk van meneer de Koek uh, die zegt als je de uh, beelden ziet van bijvoorbeeld vluchtelingen uit Syrië uh, dan weet je niet hoe bang die mensen moeten zijn dus ik denk dat het zo, zo ongeveer is en dat hebben de uh, laatste overlevenden kan je denk ik wel zeggen van de Tweede Wereldoorlog ons nog te vertellen ja dat je op tv niet kan zien hoe erg het is als je stad gebombardeerd wordt. Precies. Oké, okay, uh, JL hartelijk dank. Aanstaande donderdag is er al een voorvertoning van de uitzending van Andere Tijden in Den Helder. Bij de Driemaster, met alle geïnterviewden. En presentator Godfried van Run. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden bij Andere Tijden en NTR. .nl. van Blautsoen uit 2018. En dan geven we nu het podium aan een jonge wetenschapper... die jaren en jaren heeft gezwoegd met een promotieonderzoek... en nu eindelijk klaar is. Klaar om de resultaten van het onderzoek... aan het grote publiek te laten horen tijdens... Het lekenpaardje. De een eet binnen vijf minuten een bord leeg... terwijl de ander er een half uur over kan doen. En als je langzaam eet, zit je eerder vol. Dus waarom zouden mensen die willen afvallen... Niet gewoon langzamer gaan eten. Volgens promovenda van de Universiteit Wageningen, Janet van den Boer, is dat niet zo makkelijk om je eetsnelheid op eigen houtje te veranderen. Dus zij besloot te onderzoeken hoe dat wel kan. En ze is hier in de studio om te vertellen over haar onderzoek. Janet, hi. Dankjewel. Eh, kort geleden nog, hè die promotie? Ja, vorige week. Vor, dus uh, nu. Uh, Even kijken, ja, vorige week moest ik bijna beginnen. Toen, uh, en nu ben je dokter. Dat, uh, even voor de mensen die dat nog nooit meegemaakt hebben: dan ga je in een zaaltje en dan komen er allemaal mensen met een toga binnen en zo'n raar hoedje. Uh, ja. En die gaan je ondervragen over uh, jouw onderzoek. Dat, dat ga ik nu ook even doen. Um, eetsnelheid, hoe kwam je daarop? Nou, het is een heel interessant: eetsnelheid. Uh, we zien dat mensen moeite hebben om hun inname te beperken, ja, het is makkelijk om veel te eten. En door eet snelheid te verlagen kunnen we het misschien makkelijker maken. Als we eet iets verlagen, krijg je, uh, geef je je lichaam als ware de kans om te registreren wat er allemaal binnenkomt. En daardoor zit je ook eerder vol en eet je uiteindelijk minder. Dus dat, uh, dat zou het mogelijk makkelijker kunnen maken. Ik heb altijd gehoord dat het lichaam eigenlijk heel slecht registreert hoeveel je precies eet. Mensen weten heel slecht, als je ze vraagt: heb je nou uh, uh, uh, duizend kilocalorieën gegeten of 2000, dat weten mensen niet. Het is heel moeilijk om in te schatten. Ja, ja, het lichaam heeft er moeilijk mee. In ieder geval, het laat ook zien, uh, of de, het feit dat zoveel mensen overwicht hebben, laat het eigenlijk zien. Het is moeilijk om dat goed te reguleren. En daardoor, um, of daarom, even kijken, ja, daarom de huidige situatie. Die triggert juist hè, het veel eten. Het is makkelijk om meer te eten. En het is alsof we ons steeds voorbereid zijn dat er een periode komt dat er tekorten zijn. Ja, He, misschien heel vroeger was dat ooit zo. Maar we leven in een periode van overvloed. We zijn erop dus ingesteld dan, om gewoon ons uh, ja. leeg te eten en te eten wat er te eten is. Ja, wat lekker is. Waar we zin in hebben, het geeft ook een goed gevoel eten. En, uh, het is veel meer ook dan alleen voeding. En we kunnen dus ook veel meer op uh, dan we, dan het goed voor ons is. Ja, en ons ja. lichaam zegt dan niet, ho ho, het is wel genoeg. Uh, want het is eigenlijk nooit genoeg, biologisch gezien. Ja, je ja, lichaam wil altijd de reserves opslaan... terwijl het niet nodig is. Dus hoever, uh, en als je langzamer is. eet, dan is dat anders. Hoe werkt dat dan, dat als je langzamer eet... dat je dan beter registreert wat je allemaal naar binnen werkt? Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, iets wat uh, we vinden in onderzoek... wat belangrijk is, is van de blootstelling aan een product in je mond. We noemen dat oral sensory exposure. Dus de, uh, de mate een product... Langer in je mond verblijft, dat je een kouder bent, dat je meer uh, wordt doorstelt aan de smaken, al dat soort zaken. Dat zou een rol kunnen spelen, maar ook puur alleen het feit, bijvoorbeeld, dat je een kouder bent, dat je bewust bent van, oh, er komt eten binnen. En zo kunnen nog heel veel dingen meer een rol spelen. Helemaal precies hoe het werkt, uh, daar zijn we nog niet, of dus dat weten we nog niet. Maar die dingen lijken in ieder geval uh, belangrijk te zijn. En op een gegeven moment zijn mensen er natuurlijk ook gewoon wel klaar mee. Als je 20 minuten aan het eten bent voor de lunch, dan. Ja. Dan is ja. het wel goed geweest. Dus het is in het algemeen gezegd beter om langzamer te eten. Ja, als je wilt voorkomen dat je te veel eet. sommige mensen kan het natuurlijk ook andersom zijn. Maar als je wilt voorkomen dat je te veel eet. Of als je uh, voller wilt zijn. Of wilt voelen van hetzelfde. Dus als je altijd het idee hebt dat je jezelf moet inperken. En moet inhouden om niet meer te eten. Als je dat eigenlijk zou willen. Zou het kunnen helpen om langzamer te eten. Ja, nu heb ik gehoord dat jouw onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Uh, de eetsnelheid, de eetstijl noem je dat geloof ik van mensen ja, zo, ja. En, en je hebt langzaam en snel voedsel eerst even die eetsnelheid, hoe, hoe heb je dat onderzocht bij mensen, hoe snel mensen eigenlijk eten nou wat, wat ik zelf heb gedaan is mensen gewoon simpelweg vragen van uh, hoe snel eet je ten opzichte van anderen en dan gewoon uh, meer keusvraag. van erg langzaam tot erg snel dus dat hadden vijf opties en we hebben ook wel gecheckt of dat ook overeenkomt wat we daadwerkelijk zien. Zeg maar. Dus mensen producten aangeboden en dan kijken hoe snel ze aten ten opzichte van anderen. Dus dat kwam wel redelijk overeen. Dan zitten mensen in het laboratorium en jullie zijn met de witte aan het kijken hoe ze eten? Ja, zo zou je het kunnen doen. Ze kregen in dit geval de studie die uh, ik heb gedaan, uh, kregen ze een lunch aangeboden. Ze kregen eerst, volgens mij, uit mijn hoofd een appel aangeboden. Een broodje met kaas en vla. En voor al die producten hebben we gekeken hoe lang ze erover hebben gedaan... en hoeveel ze in die tijd hebben opgegeten. Dus dan kun je uitrekenen hoeveel grammen per minuut ze hebben gegeten. En dat kun je weer vergelijken met andere mensen. Ja, en vervolgens hebben jullie gekeken of je dat kon teruggeven... of je mensen iets kon leren over eetsnelheid. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, wat we hebben gedaan... We, ik ben betrokken geweest bij een ICT-project... Waarbij we apparaatjes hebben ontwikkeld die mogelijk uh, uh, feedback zouden kunnen geven op je gedrag. Dus we hebben bijvoorbeeld een, uh, een oortje ontwikkeld. dus is een uh, apparaatje waar je draagt op je oor. Ja, je hebt hem hier. Even kijken ja, hoor. Ja, die ligt hier. Ik zie hier een, een apparaatje. Het, is een, uh, het lijkt een beetje op zo'n oortje... wat beveiligers in hun oor hebben... als Geert Wilders in de buurt is. Uh, dus dat gaat dan in je oor. En dat, ja. is een, dat is een microfoontje. Daar praat iemand doorheen en die zegt... stop met eten nu. Ja, zoiets. Nou, het, het werkt net iets anders. Er loopt een... Uh... Ja, een earhook loopt zeg maar je uur langs. Ja, dat staat dat koptelefoontje. Ja, ja, maar in het uh, dopje waar je normaal, waar een soort luidsprekertje in zit, zit in dit geval een microfoontje in. Dus oh, het... oh dus, dus praat niemand in je oor dat je niet... Nee, nee, hij neemt juist geluid ja, op. Het microfoontje zit er in je oor, ja. Ja, zij ja, dus registreert het geluid van het eten, van het kouwen. Denk, je hoort het zelf ook wel, denk als je in het eten bent, dat er geluid bij vrijkomt. Ja, nu je het zegt. Ja, ja. en ook uh, er zit nog een extra sensor in, een optische sensor. Ja? Aan de achterkant zit een LED-lampje. Ja, ik zie een lampje en ik zie een zwart puntje. Ja, dus aan de achterkant van je oor zit een LED-lampje, die is gericht naar de binnenkant van je oor. En aan de andere kant zit dat zwarte blokje en dat is een fotodiode die meet hoeveel van dat licht van het LED-lampje wordt doorgelaten door het weefsel. Ja. En het idee is dat als je aan het eten bent, dat er dan meer activiteit is bij je kaak, Dus meer bloed moet daar naartoe, meer bloed toevoer. Dus ook gaat er meer uh, bloed door het oor, waardoor er minder licht doorgelaten wordt. Want er zit nou eenmaal meer bloed in het weefsel wat uh, dat licht ja. uh, af, afketst. Het waar. Ja. En daar kun je dus ook weer patronen in herkennen van wanneer iemand aan het eten is. En dan kan je dus precies zien hoeveel seconden iemand per dag aan het kouden is. Ideaal, ja. Ja. ja, Maar er zijn natuurlijk altijd dingetjes die net... Uh... Verschilt het nou veel van wat mensen opgeven? Uh, want dit, meet, dit is echt een objectieve meting. Als mensen dit de hele dag in hebben... dan weet je precies wat ze gedaan hebben met hun, met hun kaken en ja. uh, met hun mond. Ja. Verschilt het nou van wat ze zelf aangeven? Uh, van dit, met dit apparaatje weten we dat niet. We hebben het alleen gebruikt om te kijken... Uh, in hoeverre mensen het acceptabel vinden. Dus gewoon gebruiken en wat hun ervaringen zijn. Het idee is dat als het apparaatje oppikt... dat je aan het eten bent... Dat je een soort pop-up krijgt op je telefoon... van goh, klopt het dat je aan het eten bent? En zou je dat even willen registreren. Ja. Uh, maar wat we wel weten van een ander onderzoek... dat, er, dat stelselmatig mensen onderrapporteren... van wat ze aan het eten zijn. Ja, dus of ze dat nou gewoon vergeten zijn... of uh, ik denk dat er allerlei dingen... Meespelen. En, en dat, dat signaaltje wat dit apparaat dan aan je telefoon geeft: Van ja. uh, Oh, ik zie dat je weer aan het eten bent. Ja. Doet dat iets met het gedrag van mensen? Ja, ik denk, ik denk alleen al dat puur alleen al dat je zo'n systeem gebruikt, dat je al bewuster bent van je eigen gedrag, dus dat dat alleen al effect kan hebben. Ja, um, precies. Maar dat zou, dan, uh, zou dit kunnen, iets kunnen zijn voor mensen die uh, echt willen afvallen, of uh, waarvan ze, het, uh, dat ze de, van de dokter het sterke advies hebben gekregen om af te vallen? Ja. Ja, het mooie van dit apparaat is, het is nu nog niet helemaal door, het moet verder ontwikkeld worden. Maar het idee is dat je het eerst gebruikt een week lang bijvoorbeeld om te registreren, weet je, wat is je normale gedrag, wat zijn de patronen, wat, is, wat eet je normaal? En dat je daarna met een helpprofessional, of dat nou een arts is of een diëtist, dat je dan kan kijken van, goh, dit is je normale gedrag, wat zou we daar aan willen verbeteren? En dat vanaf dan eh, het systeem, zeg maar, ook kan helpen met het doel, dus dat je dat kunt, die doelen erin kunt zetten en dat hij dan ook feedback kan geven van... Goh, dit is al je zoveel snack vandaag. Dat uh, was niet de bedoeling. Of misschien je moet nu een herinnering om juist wel te ontbijten... zeg maar als je dat normaal niet doet. Het is de enkelband van de diëtist eigenlijk, uh, dit. Dat, uh, je kan altijd in de gaten houden of iemand zich aan zijn dieet houdt met dit, uh, met dit apparaat. Ja, als ze hem dragen wel natuurlijk. Ze ja. moeten nog steeds wel gemotiveerd zijn om... Uh, ja, je hem, ja, ja, precies, gebruiken. je kan hem ook uitdoen. Als je dan denkt, ik ga s'nachts even snacken, dan ja. doe je hem snel ja. uit. En dan, ja. uh, want ja. dat is natuurlijk... Je komt bij diëten, als je wil afvallen natuurlijk... Op ieder moment van de dag kan je falen. Uh, dat ja. maakt het ook zo lastig natuurlijk om, uh, ja. om, om af te vallen. Uh, heb je dit al uitgeprobeerd op mensen om, om te kijken of die feedback iets met ze doet? We hebben het wel. We hebben, het, uh, we hebben een studie gedraaid waarin uh, jongvolwassenen met overgewicht, 20 in totaal, hebben het systeem voor vier weken gebruikt. En dus één week om een normale gedrag te registreren en daarna om uh, actief mee aan de slag te gaan. Ik denk dat was echt nog een eerste pilotstudie. Ja. Maar mensen geven wel aan dat ze het wel heel prettig vinden... Uh, dat het uiteindelijk geregistreerd wordt. Dat ze zelf ook niet stiekem gaan eten of onbewust. Dat je tijdens het koken bijvoorbeeld... of dat je stiekem toch wat pakt... waar je het zelf misschien niet eens bewust uh, meemaakt. Ja. Dus dat vinden ze wel heel... Uh... Veel mensen eten gewoon onbewust natuurlijk. Dat is voorhanden, het is ergens... Ja. en dan uh, hop, en dan stoppen ze het in hun mond... maar ze hebben het eigenlijk zelf niet eens door. Dus ja, ze is... weten dan niet waar het aan ligt dat ze dik zijn. Ja. ja. Geweldig, wat een mooi apparaatje is dit. Uh, en dit gaat dus nog doorontwikkeld worden. Ja, op dit, op dit moment ligt het in de kast. Dus er moet weer geld komen om het verder te ontwikkelen. Ja, dus op dit moment ligt het stil. Maar goed, uh, als jij gepromoveerd bent, dan uh, heb je natuurlijk argumenten genoeg om je ja. aan te vragen om je verder aan te werken. Dat ja. wil jij graag. Je wil verder ja, mee. lijkt me heel leuk om er verder mee in te gaan. Ja, ja, precies. Um, het tweede deel van je onderzoek, of wat je ook onderzocht hebt, um, is uh, verschillende voedingsstoffen. Je hebt. Uh, snel eten en langzaam eten. Nou ja, dat kennen we wel. Je hebt fastfood ja. en je hebt slowfood. Voor fastfood kan je langs iedere snelweg terecht en voor slowfood moet je naar Noord-Italië. Ja. Of uh, waren het andere uh, soorten slow en fastfood? Ja, de, de definitie is in mijn geval iets anders. Het gaat echt puur om hoe, uh, hoe snel kun je producten opeten. Hè? Hoe snel kun je uh, massa binnenkrijgen met een bepaald product. En dan zien we bijvoorbeeld dat uh, alle, alle dranken zijn bijvoorbeeld heel snel. Hè? Je kunt je wel voorstellen dat Bijvoorbeeld, uh, wat voor mij altijd een heel verhelderend voorbeeld is, is uh, water. Als je 100 gram water, dat is minder dan een half glas, dat is geen probleem. Dat werk je Mil zo goed ja. ja ja. Ja, en die calorieën, maar dan even los van die calorieën. En als je bijvoorbeeld 100 gram rijstwafels dat is een complete verpakking. Ja. Nou, dan moet je flink op werken. Je zit ook echt heel vol van, als je het al wegkrijgt, is een hele klus. Ja, maar rijstwafels zit er ook weinig calorieën in. Dat is dus langzaam ja. eten. Ja, maar er zitten wel, ten uh, tropische water zit natuurlijk wel een stuk meer in. Maar ja. wat misschien een duidelijker voorbeeld is, is uh, sinaasappels. Als je dat eet in de vorm van sinaasappelsap, dan, dan tik je het zo ja. weg. Terwijl als je het in de vorm van uh, hele sinaasappels, dan heb je er veel meer moeite mee om diezelfde hoeveelheid op te, uh, weg te krijgen. Want één glas sinaasappelsap staat gelijk aan vier, vijf. Ja, ga maar eens vier, vijf sinaasappels eten. Ja, dat is nog een hele uh, ja, ja. Er uh, uh, Zijn er nog meer uh, goede voorbeelden van langzaam eten? Sinaasappels zijn dus een goede. Je kan beter sinaasappels eten dan sinaasappels op drinken dus. Ja, het voornaamste wat we zien is vloeibaar voedsel. Dus drinken versus de rest. Ja. En dan als er natuurlijk geen calorieën in zit, is dat geen probleem voor ze bij water. En andere kleinere dingetjes is... Uh, ja, voor over het algemeen, hardere, droge producten dat kost meer tijd moet je moet je, je voorstellen, je moet echt de textuur afbreken er moet speeksel aan toegevoegd worden hè, voordat het veilig is om te kouwen en dan simpele voorbeelden zijn bijvoorbeeld een, uh, echt een lapje vlees moet je bijvoorbeeld veel meer op kou aan werken dan gehakt mm -hmm. dat is, uh, en een ander voorbeeld uh, rauwe wortels, versus gekookte wortels een hard broodje en een zacht broodje Zo en, en, en zit uh, het voordeel van dat, van dat langzame eten waar je meer moeite voor moet doen dan in de energie die je verbruikt om het uh, geschikt te maken voor vertering in je maag. Of zit het er gewoon in dat je het langer over doet en daardoor minder eet? Ja, volgens mij zit het vooral in het laatste. gebruik gebruikt ook meer, meer energie. Het ja. kost meer kracht of inspanning om het uh, klaar te maken om door te slikken. Ja. Maar ik verwacht, dat is denk ik verwaarloosbaar. Het zit er vooral in dat je meer vol raakt van de cel. Hè? Dat je, wat we het eerder al zeiden, uh, doordat je er meer om moet werken, dat het langer of uh, meer tijd kost. Dat je lichaam dus ook de kans krijgt om te registreren wat er allemaal binnenkomt. Bijvoorbeeld zo'n glas sinaasappelsap. Dit is zo weg en je hebt geen benul van wat er allemaal binnenkomt. Terwijl als je dus die hele sinaasappels moet eten. Ja. Dan uh, ben je heel bewust van alles wat er binnenkomt. Van, op een gegeven moment van elke hap. Dat je echt moeite moet gaan doen om alles op te eten. Oké, okay, de tip van de dag. Moeilijk eten. Eten. Dan uh, word je niet te dik. Ja, zoiets. <laughs> ja, ja. Uh, bij zo'n promotie uh, worden hier allerlei moeilijke vragen gesteld. Dan uh, zegt op een gegeven moment iemand: uh, Hora est, geloof ik. Dat is ja, Latijn voor de aan tafel. Is... Oh, ik dacht dat het Latijn was voor aan tafel. Uh, hebben jullie het nog oh, gemaakt qua eten uh, uh, uh, bij je promotie? Ja, ik heb wel bewust ook. Uh, dat is wel heel leuk trouwens. Ik heb uh, bij, mijn frontie, of bij de receptie na de hand fly soep en broodjes. En ik had van alles had ik een snelle variant en een langzame variant. Oh, dat kan. Ja, dan een variatie op. Dus bijvoorbeeld uh, fly, weet je met had ik harde bodem. Limburgse fly. ik hoor een beetje, je komt uit Limburg. Ja, ja Nee, het was essentieel dat er fly was. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld fly, met een harde bodem en fly met een cakebodem. En die cakebodem is veel zachter, kun je veel sneller wegwerken dan die harde bodem. En bijvoorbeeld met uh, soep hadden we gepureerde paprikessoep als de snelle optie. En uh, tegenover de langzame optie was soep. Dat was een rundelbion met echt stukjes vlees en groenten Dus dan moest je ook nog echt op kouden. Die kon je niet zomaar wegdrinken. En bij de broodjes hadden we harde en zachte broodjes. Dus de okay. harde zijn nou langzamer dan de. Maar bij zo'n fly, je kan dus ook in snoep kan je, uh, een variant maken die gezonder is. En die, waar je meer, meer tijd aan besteedt en waar je waarschijnlijk dus minder van gaat eten. Door een harde variant. Dus ik bedoel, je hoeft dus niet je te beperken tot rijstwafels en harde bruine broodjes. Ja, natuurlijk hebben we het liefst wel dat mensen meer groente eten en dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld wat we wel ook zien, is dat uh, zuurtjes en bijvoorbeeld langzamer, ook langzamer in hoeveel uh, hoe snel je de energie minder meer binnen kunt krijgen dan bijvoorbeeld winegums. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld niet wat de tandarts ervan zegt. Als je, oh ja. langer dat, uh, ja, als je er langer over doet en langer dat die suiker in je mond hebt. Ja, en ja. bijvoorbeeld popcorn is ook een redelijk gunstige snack in calorieën, per Er zit gewoon heel veel lucht in, dus het kost ook gewoon tijd om daar iets. Uh, ja, ja. Maar nog steeds natuurlijk altijd met maten, maar dat. Uh, ja. Je kunt op uh, kleine keuze, andere keuzes maken, kun je al verschil maken. Oké, okay. de les van jouw promotie voor de mensen: langzaam eten. Uh, en dat kan je bewerkstelligen door eten te eten... waar je lang af doet om het naar binnen te werken. Ja, of van jezelf langzamer gaan eten. Janet van der Boer, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Oh, een foto van het apparaatje waarmee je net kon weten... hoeveel haar proefpersonen nu echt aten. Dat kunt u vinden op Twitter. Hashtag NPO Focus. Of Angie de Rolling Stones. Tijdens een wandeling langs een Belgisch riviertje in de herfstvakantie... vermaakten wij de kinderen met de grote springbalsemien. Misschien kent u hem wel. Het is een grote struik met vaak honderden roze bloemen. En als je even knijpt, net onder het bloemetje... dan schiet er een zaadje uit. Het is een laadbloeier. Je kunt hem in de herfst vinden langs riviertjes en, uh, en slootjes. En hij is hartstikke leuk. Um, als kinderen een gezin meer hebben in een wandeling... dan uh, speel je even met zo'n springbalsamine. Maar nu hoor ik dat deze vermakelijke plant een invasieve exotisch, is. Een ongewenste vreemdeling onder de planten. En dat wij dus hebben bijgedragen aan het succes van deze ongewenste vreemdeling. In het volgende uur gaan we het erover hebben. Over die invasie van exoten zoals de tijgermug, de muskusrat... de overheid geeft veel geld uit om ze te bestrijden. Maar kunnen we deze nieuwe diersoorten niet beter gewoon accepteren? En ons voordeel ermee doen? En ik praat met de wakkere wetenschapper Joost Razens. Hij doet onderzoek naar serious gaming. Uh, gamen, niet voor vermaak, maar om mensen hun gedrag te veranderen. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, mail ons. Radiofocus.ntr.nl Of stuur een appje naar de Radio 1-app. Tot zo.